Hier. Ik wens je een fantastisch 2026 en wat verstandig dat je ook dit jaar naar Slam luistert. Want alleen hier win je een onvergetelijke trip naar Las Vegas, niks maar Thomas van Empelen. Ah, ik zal je vertellen. Alle andere radiozenders in dit gebouw zitten non-stop op de radio. Hebben de computer op de autopilo staan. Maar bij Slam hebben we gewoon mensen ingezet, lekker eens, echt wel. Ah, hij heeft nog zo... Ook niet zo bang iemand. Mij. Ho, ho, ho. Applaus voor jezelf, dat je er ook bij bent. Want laten we eerlijk zijn, voor een groot gedeelte van Nederland is dit ook gewoon een werkdag. Voor de slim luisteraar die niet vrijneemt op zo'n halve verplichte dag, gewoon naar werk toe komen en niks doen. Ja, of het is wel keihard aan het werk vandaag. Eén ding is zeker, best of last week. Dit is Kaal Starkey. Welkom, hey, welkom. 2026 is goed begonnen, want er niks maar had ons staat aan. Lekker bezig, jongens. Terwijl Oost-Nederland wakker wordt in een uh, witte wereld... is het in het westen van Nederland gewoon nattig. Er liggen overal waterplassen. Ja, het heeft uh, gisteren heel veel gehageld en gesneeuwd in het oosten en noordoosten van Nederland. Van een gekke rand door Nederland. Dat ben je vanaf de Waal naar beneden, daar was het droog. Ik weet niet hoe het vannacht was, maar wel gisteravond. Voor de rest is heel veel regen gehad in het noorden en het midden van Nederland. Nou, ja, ik je vingers nog, hopelijk wel. Alweer kloten dat er zo'n kerk moet afbranden in mijn statie Amsterdam. Een dak bij mijn ouders nog afgebrand, tenminste bij de buren half. <laughs> ja. Ik weet niet of het gaat helpen hoor, dat vuurwerkverbod allemaal. We hebben het even goed begonnen het jaar. In de hagel gisteren. Ik dacht, ja, ik moet gaan sporten 1 januari. Al is het waarom een soort van jezelf voor de gek te houden dat goede voornemens werkt. Ik ben gaan uh, hardlopen door de hagel. <lacht> ja, zo masochistisch kan iemand zijn. <lacht> hey, goedemorgen, best of last week. Laten we dan last week ook gewoon de afgelopen dagen tellen, toch? Kyle Starkie in de mix bij Slim. De beste pre-party van het weekend. Of eigenlijk een verlenging van je kerstvakantie misschien wel. Als je nu aan het luisteren bent, zo'n ochtends vroeg, gok ik dat je aan het werk bent. Onder andere toeter Tease is erbij. Waarschuwt nog van gladheid in het oosten vanwege sneeuw daar. En ijs. is, er ja, is inderdaad, ja. Academy zegt uh... ook pas op in het oosten vanwege gladheid. Daar nog koud rond het vriespunt. Ja, de topste is erbij. bij dikke 10, de Mix Marathon. Lekker wakker worden met de set van Kaal, Starkeep. Postcode Loterij is gevallen in Tiel. En laten we eerlijk zijn, dat gun je die mensen ook wel als je in Tiel woont. Vrij, reddig schat. Postcode 4001. Iemand ging een paard voor zijn dochter kopen, zag ik. Boost. Boost. Your life. Ja. Als ik win, wil mijn dochter een paard en mijn zoon een miljoen. Oh, typisch weer, hè? dat je dan van die gekke wensen hebt. Lekker een pizza met de familie. Als nee. je gaat het geld al heel snel doorheen met 14 euro per cola. Morgen, Mixmarathon, Kaal Starkey hier bij Slemp. I'm not afraid to 2026, goed beginnen met de Mixmarathon. Kaal Starkey in de mix weer online weerbericht. Het is een koud deze ochtend, 0 tot 3 graden, daarom al kans op gladheid. Pas op, winterse buien, vooral in het oosten. Vanmiddag wordt het warmer, dan 2 tot 5 graden, met af en toe wat zon. En goed nieuws van de wegen, namelijk 0 vertragingen. Lekker doorrijden, dit is hem knallen met Kaal Starkey. De Slam, Slam. Mixmarathon. Best wat hoger. Dat bewijst Kaal Starkey. Heerlijk, 136, 134. Ik hou de fuck. Ik hou de fuck. Ik hou ook van alcohol. Slechte eigenschap. Het is dus, uh, dry January voor veel mensen. Op het moment dat ze de drank laten staan. Een maand lang. Of in ieder geval proberen. En als je ziet uh, wat alcohol met je lichaam doet. Het is ook allemaal niet best. 60 aandoeningen kan je krijgen van drank. Of in ieder geval bijproduct, wat de lever dan weer uitschiet in je lichaam na het afbreken van de alcohol. En ik vind het wel heftig om te lezen, maar bij de Telegraaf eh, word ik gecategoriseerd als een zware drinker. Dat is 7,2% van Nederland. En je bent al een zware drinker als je 4 tot 6 glazen op één avond in de week drinkt. Nou, dat lukt mij bijna wel iedere week, denk ik. Toch? Even vier biertjes ergens, gezellig op het terrasje. Ah, shit. <laughs> nou, een heel jaar om daaraan te werken. Dat is mooi, hè? Goedemorgen. Kaal Starkie. Darkie, in de mix bij Slam, best of last week. Maar ja, maak jaardeles hiervan. We hiervan. een beetje door de vingers kijken, die regels. Uh, Jury, goedemorgen. Hey, goedemorgen. Uh, maatje, goed om even iemand te spreken zo'n ochtends vroeg, want het is rustig op de weg nog wel, volgens mij. Uh, wat zie jij ja, eigenlijk ja. vanuit de vrachtwagen? We staan uh, nul vertraging op dit moment. Maar... Nou, ik zie uh, een paar auto's, een paar vrachtwagens en een beetje sneeuw. Wat heerlijk was het? On. Nou, doe eens even toeteren uh, daar met die wagen Fijn. Ah, mooi, lekker. Hé, hey, maar ja, ja. Waar, waar rij je en is daar sneeuw dus wat je zijn? Ja, Brabant, ik rijd nou richting Zeeland Koesten ga ik nou heen. En dan heb ik tegen op zo mijn rozen nog en uh, ja, ja. daar is mijn ritje van. Ja, rij. dat is net een beetje aan het dooien daar hè denk ik. Dat het net niet blijft liggen. Ik reed naar het werk terwijl ik sneeuw. En dat, waar was dat? Ja, Oostwijk naar uh, Alphen. Ah, dat is Heel een klopt, beetje. Ja, ja, ja, ja, lekker. Nou, ja, Jori, ja. goed dat je erbij bent. 2026, het wordt een knaljaar. Wat ga je niet doen dit jaar? Ik uh, ga ik niet gaan doen. Ik ga mijn, uh, ja... Ja, wat zou ik zeggen? Ik heb dit jaar geen 4 week ook. Misschien volgend jaar wel. Want Alphen, die bar is natuurlijk wel hey, leuk. Dat... <laughs> nou, oké. Okay. Uh, Jori, later. leuk dat je erbij bent, jongen. <laughs> In het uh, nieuwe jaar. Hoi, hoi Mix Marathon gaat verder zo meteen met Susan White. Een uur lang hier bij Slep.